Deze week draait alles in Citroentje om werk. Hoe belangrijk is het om plezier te hebben in je werk? Of gewaardeerd te worden om het vak dat je uitoefent? Ali zal er in ieder geval deze week alles aan doen om werknemer van de maan te worden. Terwijl Mees zich afvraagt waarvoor hij het ook alweer doet: dat kasteleinschap van de kip. Hier komt Citroentje met suiker. Wakker worden, meisje. Ja, ik... Je hebt de wekker al drie keer op snoets gezet. En kun jij nog niet gaan? Ik? <laughs> Maak het nou. Dit is mijn uitslaapochtend. Uh, ik heb geen zin. <laughs> zeg, zou pa geen zin hebben om vanochtend de kip te openen? Pa? Ja. Wacht even. Jij wil dat vader... pa. Je bent ziek. Ik weet het zeker. Ik voel me prima. Alleen even geen zin in de kip. Maar wat is het dan? Weet je dat het vandaag negen jaar is? Wat? Dat we de kip officieel van pa overnamen. Echt waar? Goh, het gaat de tijd snel, hè? Ach, weet je wat het is, Toos? Nou? De laatste tijd vraag ik me wel eens af. Wat doe ik het eigenlijk voor? Wat doe ik het eigenlijk voor? Ja. Wat doe ik het eigenlijk voor? Nou, voor de sociale contacten en, en... Nou, om onze huur te betalen in de eerste plaats. Ja, wat nou? Wat? Nou, je lijkt mij wel. Dat zou ik ook gezegd kunnen hebben. Oh. Ja, ja maar... Is toch zo? Dat is huis geen kattenpis hoor, in deze tijd. Ja, dat is ook zo, schat. Ja. En ik heb het genoegen om met jou wat sociaal contact te hebben. Wat oh. dacht je van een lekker kusje? Hè? Oh. oh, mees. Zo, tante Ali. Wat heeft u een mooi toiletje aan. Ja, ik ga zo meteen naar mijn werk. Is dat dan een reden om je zo op te Ja, eh, Jazeker. Ik word er deze laatste dagen van de maand nog hard tegenaan. Ik ga deze keer werknemer van de maand worden. Ah, ja, afgelopen maanden zijn er twee receptionisten, de nachtportier, een kamermeisje en zelfs Tines, de bartender, het geworden. Nou ja, moet je nagaan. En deze maand moet ik het worden. Lijkt wel of wij toiletdames niet meetellen. Daar moet echt verandering in komen, hoor. Heel goed, Ali. Mieke, hè, een collega van me, die werkte al bijna net zo lang als ik. Heb vorige week de bon's gekregen. Niet meer representatief genoeg. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt, die arme meid. Ik bedoel, ze heeft niet mijn charme, maar toch. Ja, dit bedoel... is allemaal de kredietcrisis. Ja, nou, daar zeg je iets, ja. Nou, ja, jullie zelfstandigen, jullie hebben makkelijk praten. Jullie kennen niet zomaar ontslagen worden, toch? Nou, ik wel. Nou, uh, uh, uh, dag jongens, ik, uh, ik ga het. Dag ja, ze, Harry. Harry. Tja, als je werkgever bent, dan zul je niet zo snel werknemer van de maan worden, hoor wel, soms. Nou, als zoveel ondernemers het niet te lijden hebben onder die crisis. Juist wij, wij kunnen failliet gaan. Ja, wat je zegt, Leo. Ja, maar ja wat moet ik dan? Ik sta mijn leven lang aan te knippen en te scheren. Ik kan niet anders. Ik wilde eigenlijk chirurg worden. Oh. Ja, ik heb geen vaste hand. En dan ben je van chirurg niet geknipt. Ja, dat klinkt heel logisch, Leo. Dus met je maar, kapper, hè? Daar heb je geen vaste aan van nodig, toch? <laughs> nou ja, ik kijk niet voor niks, uh, bloempot. Hahaha! <laughs> <laughs> middag, Goedemiddag, Joke. Ah, Ali. Blij dat je er bent. Oh. Ik heb een koepel. Ik wil naar huis. Hé. Hier ruikt het helemaal niet fris. Heb je hier wel een vendelspree niet gebruikt? Oh, ik dacht dat het haar mooi moois. Ach, vandaar die kop aan. Oh, Joke, Joke, jij moet nog heel wat leren. En dat is nou precies de reden waarom jij nooit werknemer van de maand zal worden. Ja, zo, ja, als ik mijn centen maar kraag. <küm> ik moet zeggen, Ali, die voor je gaan achteruit horen. Moet je zien, nog geen hele uri op het schoteltje. Jammer. Hé! Hey. Waar zijn de boterbouwelaars? Oh, die heb ik opgegeten. Hé? Waar ja, ben je er misselijk van? Nou, mooie stad zeg, je wordt bedankt. Mijn god, ik moet hier nog van alles op orde brengen. Zo. Wat heb je daar nou eigenlijk bij? Zo, een, een cd-speler. Ik heb oceaangeluiden bij me. Dat geeft aandrang. Oh. Nou, ja, nou vooruit. Ga oh, zitten, ja? ga zitten. Ja? Je zal het oh, zien, je ja? zal ja? het zien. Nou, één. Tja, ik weet het niet hoor al. Nou, ik weet het wel. Kom van die pot af. Ga jij nou maar naar huis. Nou, zit je nou weer in die volgers te lezen? Wat zijn er voor volgers, Mees? Oh niks. Hé, eh, doe nou niet zo gek. Waarom mag ik dat niet weten? Het is niks, hè. Laat nou maar. Nou ja, Mees flauw, hoor. Ja, ma ma mag ik nog een pilsje? ik nee, doe maar wat sterkers. Zeg, Leo. Aan het water? Wat zit je dwars? Nou ja, Al heeft me aan het denken gezet. en, en meisje ook. Sinds die hele kredietcriserij heb ik steeds minder klanten in mijn zak. Hier, jongen. Van het huis. Je zou toch denken dat het haar van de mensen blijft groeien. Ook al groeit de portemonnee niet. Ah, die mensen zetten er thuis vanzelf een bloedbot op. En die schillen het langs de rand af. Amateurs. Nou, zo is het, jongen. Jemig mees, zat je deze volders te lezen? Uh, uh, nou, Wat nee. ben je nou helemaal mee bezig? Ah, helemaal, helemaal niks, het, uh... Ik dacht niet dat ik het snel zou zeggen, maar... Uh, dit vind ik nou slim bedacht, mees. Ach, je bent ondernemer of je bent het niet, pa? Pa, bemoei je er niet mee. Nou ja, zeg. Ik snap niet dat je die folders hebt aangevraagd, mees. Je geeft het op deze manier helemaal geen kans. Ik run een kroeg en dat wil ik graag zo houden. Als mijn eigenste man ten achter mijn rug om informatie gaat opvragen... over hoe je een catering opstart, dan voel ik me behoorlijk verraaien. Nou, dat vind ik ook. We zullen toch wat moeten in deze crisistijd? Crisistijd? Crisistijd? Crisistijd? Dat zeg ik. Sinds wanneer maak jij je druk over de kredietcrisistijd, hm? We hebben nooit beter gedraaid dan nu. Al die sneuwe types die met moeite hun hoofd boven water kunnen houden... ...komen juist hier naartoe om hun zorgen weg te drinken, meis. Nou, zo. Zeg. Maar Tooske toch? Heb jij dan niet de behoefte aan wat anders? We kunnen het toch combineren? Hè? Jij de kroeg bijvoorbeeld en ik de catering. Aha! Het gaat je dus niet om de crisis. Je wilt gewoon wat anders. Het, het, het zou een uitdaging kunnen wezen, toch? Wat is er mis met ons huidige werk? Ach. Ja? Ik weet niet. Ik, ik, ik mis de waardering. <lacht> zeg, je zit me toch niet uit te lachen? <lacht> ja, natuurlijk wel. Nou, mooi is dat. Dat Leo de hele dag tegen je aan ziet te lullen... Dat is je waardering. Ja. Dat Ali hier komt vertellen over haar toiletten. Dat is je waardering. Hmm. Nou, al, al, We hebben hele zinvolle gesprekken <laughs> gevoeld. Leo. Maar snap je dan niet wat ik bedoel, mees? Nou, ja, snap je dat dan niet? Ik weet niet zeker of... Nou, ik weet het wel. Begin jij nou maar eens met die kratten te schouwen, mees. Nou, ik ga maar eens in bezoek aan de toilettenplein. Hé, hey, Leo, wat ga jij nou doen, jongen? De wc's zijn de andere kant, voor. Nee, nee, ik ga even mijn aardappels afschieten, bij Ali. Hie? Wat is er nou mis met onze toiletten? Nou, niks. Niet heel veel, maar ik ga even Ali steunen. Laat hem merken dat ik meeleef door middel van een korte urinage. Ach, dat vind ik nou aardig van je, Leo. Ach, in deze kredietcrisistijd moet je elkaar steunen en alle kleine beetjes helpen. <lacht> Het moet toch niet gekker worden, zeg? ik hoop dat het u een genoegen was van Ali's toiletten gebruik te mogen maken. Nog een boterbobbelaar misschien? Nee, nee dank u. Hoi, Ali. Hé, hey, Leo. Ik bedoel, dag, meneer. Welkom bij Ali's toilettencomplex. Wat he? Ja, zit nog iemand op het toilet. Ik doe alsof je nee. een gewone man bent. Ja, natuurlijk, ja. Meneer, meneer, vergeet u niet iets? Hm. Ik geef alleen nog voor je als ik tevreden ben over de dienstverlening. Bent u dat dan niet? Oh, hier, hier, neemt u een motorbabbel Oh nee, dank u. Ik vind dat erg ongepast om naar het urineren. Bovendien, ik had last van dat geheel. Gegeil? Ja, dat gekrijs. Die, die, die ruisende geluiden. Oh, u, u bedoelt de oceaan en de dolfijnen? Oh, voor mijn part. Nou ja, zeg! U bent gewoon te opgevolgd om goede service te waarderen. Doe je altijd zo tegen klanten? Nou, uh, alleen als ze mijn werk niet waarderen. Oh, komt het vaak voor? Maar zeg, wat, uh, wat, wat doe jij hier eigenlijk, Leo? Ach, ik was in de buurt. En ineens moest ik heel nodig. Oh. Dus ik dacht, uh, ik doe hier even een bakkie. Oh. En dan kijk ik meteen naar Alice Retirade. Oh ja, oh god, dat is aardig voor je. Ach, ja. Nou, ga uh, maar. Weg? Nee, <lacht> nee naar de wc. oh, oh wacht even, wacht Zo, zo, zo, alsjeblieft. Nou, vooruit hem. maar. Hè. En nou, dan heb ik straks nog een lekkere boterbabbelaar voor jou. Oh, Ja, lekker. Eh. Zeg, uh, Leo. Ja. Zou jij straks iets voor mij willen doen? Tuurlijk, Annie. Uh, zou jij zo meteen naar de manager willen vragen? En dan uh, zou je misschien naar. Uh, U wilde mij spreken? Ja. Ja? Het, het gaat over de, de toiletten. Ja? Nou, ik wilde even mededelen dat ik eh, erg prettig toiletbezoek genoten heb. Pardon? Eh, nou, het komt niet vaak voor dat... Eh... Wat is precies uw klacht, meneer? Nee, geen klacht. Ik wilde alleen even kwijt dat ik het zeer waardeer... dat uw hotel en uw restaurant nog de... Wat was het ook weer? Wat bedoelt u? Charme. Ja, de, ja, dat was het. De, de toiletten, de ouderwetse charme hebben van wel hier. Ah. Nou, dan ga ik maar weer eens. Van tante Ali, hè? Ik heb het over de retirade van Ali. Juist, ja. Oh die... Hoe was het bij Ali gisteren, Leo? Nou, oh, het, het was wel gek. Dat chique, dat is helemaal niks voor mij. Ja, nee, maar Ali, hoe, hoe denkt ze het? Zij heeft, de, de boterbubblaars. Boterbubblaars. Ja, ze heeft boterbabbelas. Boterbabbelas? Ja, ze schoot een man uit. Schoot oh. oh, ze een man uit? Nou, dat klinkt precies als onze Ali. Dat, dat lijkt me toch niet goed? Zo wordt ze toch nooit werknemer van de ja, maand? Wil ze dat dan? Ah, ja, oh, tante Ali. Ja, maar. Mis ik hier iets? Ali schelt de man uit en nou is Ali zielig. Ja, ja. ja, willen jullie nu ja, weten ja. hoe het afloopt of niet? Oh, ah, ging het ja. nog verder dan? Ja. ja, daarna heb ik even met de manager gesproken. Wat? Waarom? Geen paniekdoos. Ik heb hem even verteld hoe ik het toiletbezoek ervaren had. Oh. Ik heb gezegd dat het de ouderwetse charme had van Welleer. Oude Ouderwetse charme? Oh. De oude charme van eer. En ging het om een grote boodschap of om een kleine? We moeten er gaan helpen. Mani, pak je jas. Eh. Eh, waarom? We gaan naar Tante Ali. Koekoek, Tante Ali. Jo, oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Wat is die allemaal shit. Nou, met het ruikt ook zo ja, lekker neer. Ja, dankje, ja, dankje. dank je, dank je. Hey, wat heb je daar, niet? Alsjeblieft. Het tost die ijzer van de kip. Mag je lenen? Ja, ja. Oh, Maar ik eet meestal in de kantine. Nee, nee, hier kun je handdoekjes in warm maken. Daar houden de klanten van. Vers, warme handdoekjes. Oh, wat een goed idee! Ja, hè? He. Ja, ja, heb ik he. er zelf niet op gekomen ben, ja. zeg. Ach, ja. Oh, hebben jullie toevallig ook boterbabbelaars bij je? Nee, dat nou weer niet. Oh. Maar wat hoor ik nou toch voor gepiep? Oh, ja, dat, uh, dat zijn mijn dolfijnen. Dolfijnen? Ja, om volledig tot rust te komen in Tante Ali's toiletsensatie. Toiletsensatie? Ja. Oh, oh, jongens, st, st, jullie kennen me niet. Jullie zijn uh, klanten van het hotel. Oh, ja, Fruit, maar niet naar binnen. Ja, ja, ja. ja. Dag, mevrouw. Um... Ali... Meneer de manager, zegt u maar Ali. Gisteren kwam er een man. Ik begreep u niet helemaal, maar ik geloof dat hij een klacht had over de toiletten. Dat kan niet. Nee. Hij had het over de toiletten van wel eer, of iets dergelijks. Dus ik dacht, ik kom even checken. Jij maakt toch wel goed schoon? Sch natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh. oh, pardon. Ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Nou, ik weet niet waar die man het over had. Wat hoor ik nou toch voor gepiep? Dat uh, zijn dolfijnen. Ja, ja, ja. ja zalig, hè? Pardon, en wie bent u? Ik ben Toos Goedkoop en, en ik kom hier regelmatig helemaal tot rust op de wc. Ja, dat overkomt me elders eigenlijk. Niet vaak, nooit, nee. Nee, nee, het, het is hier, hier een soort eenheid met de natuur. He, die zeegeluiden, het is echt een fijne ervaring. Nou. Wat zeg ik? Nou, nou, nou, hoort u het ook eens van een ander. Uh, wilt u het ook eens proberen? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, dank u wel. Uh, alles ziet er hier prima uit, mevrouw. Uh, Ali. Oh, uh, dank u, meneer de manager. Goedemiddag. Uh, dag, meneer de manager. Ja, dag, meneer de manager. Oh, jongens, jongens, hoorden jullie dat? <laughs> oh, ja. dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Zo, kan ik nu even plassen. Mm. Heb je het gehoord van die uh, wassaretten twee straten verderop? Maar ga ik dat moeten horen dan? Uh, failliet. Ja, dan maar twee klanten per dag. Zie je? Dat is nou de kredietcrisis. Als het krap in de mensen hun beurs wordt, dan gaan ze zelf wassen. Zelfs als ze geen machine hebben, gewoon op de hand. Ja, mijn klanten komen ook al met gewassen haren binnen. Oh ja? Hoe staat het met je cateringsplannen? Oh, Goed. Maar als mensen krap zitten, dan gaan ze toch zelf wel kokerellen? hè? Nou ja, rechtslaat slaat maar weer onder mijn poort. Wat zeg je? Niks. Ik ben het niet mee eens dat toos altijd me weer gelijk heeft. Ik ben, ben je nou nog steeds boos op me? Ik, ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Oh ja, doe maar het nog beter. Ik snap het niet mees. Je bent toch altijd gelukkig geweest in de kippen? Waarom nu dan ineens niet meer? Ik, ik weet ook niet precies wat het is. Het komt misschien omdat we elke dag dezelfde klanten hebben. Ach, wees blij dat ze zo trouw komen. Ik snap het wel een beetje hoor. Altijd weer die wc-verhalen van Tante Ali. Ja? En de kappersavonturen van Leo. Maar ja, ze zijn er. En ze vertellen het aan ons. Ze nemen ons in vertrouwen, ja, maar. Je maar! We hebben niks te klagen. Kijk naar de Leo. Hè? Die heeft steeds minder klanten. Of tante Ali. Zou jij graag de hele dag wc schoonmaken? Hm? Nou? Nee. Nou, kom op. Een nieuwe dag, een nieuw geluid. Maar ik doe het ook voor jou, schat. Als wij last krijgen van de recessie, dan wil ik een noodplan klaar hebben. Ik wil voor je zorgen. Oh, lieve toch. Ik kan toch heel goed voor mezelf zorgen? We zorgen samen voor de kip. En in het licht van de recessie lijkt het me juist heel onverstandig om een catering te beginnen. Ja, wie hebt daar nou geld voor? Please, release me. Let me go. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wat een aangename geloden. Oh, dank u. Dat is voor de ultieme toilet-sensatie. Oh. Daar rechts is voor de heren. Oh, het lijkt me of ik ook dolfijn hoor. Wat heerlijk. Fijn dat u dat zo op waarde weet te schatten, meneer. Hey Bloemko. Ah, die Leo. Ah, die maar even snel een tosti. Ik heb over een half uur klant. Komt voor de bakker, hoor. Even aan de kant, mensen. Ja, ja, nou, meisje. Mani en ik waren gisteren bij tante Ali. Nou, ze doet het goed, hoor. Ja, oh, daar ben ik blij om. Ze verdient het om werknemster van de maan te worden. Ik heb trouwens nog een goed woordje voor haar gedaan. Dus als ze het wordt, nou, dan hebben ze het wel aan mij te danken. Hé, jongens, jongens. Hé, hey, het tostiapparaat is weg. Dat is bij tante Ali, op de toiletten. Hé, hey. nou ja. Nou nee, ja, dat is logisch, ja. Daar hoort hij thuis. Met Al op de toiletten. Mag ik er nog eentje langs? Ja, oh, meisje toch. Oh. Zeg, pa. Ga jij vandaag ook nog even bij tante Ali langs? Even een plasje doen? Een plasje doen? Maar dat kan hier toch wel? Kom op, pa. Nou, als goede vrienden doe je dat voor elkaar, Aki. Wat? Plasjes? Het doe nou niet zo flauw, pa. Ze kan best wat morele steun gebruiken. Al gaat het natuurlijk hartstikke goed. Ja, ja, ik begrijp ja. je niet. Hebben jullie het over Ari? Ja. Oh, ik, ik, ik. Ik geloof dat ik naar de WC moet. Ja, oh. nou, dan moet je vooral even gaan, jongen. Heel fijn dat je ons even op de hoogte stelt. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik bedoel met tante Ari. Wat nou? Zeg Dorske van. Me. Je hebt helemaal gelijk We hebben het echt zo slecht Oh, Ik weet wat je zeggen wil, Macy Het is lief van je Ga maar snel een plasje doen Ja, het moet nou niet gekker worden hier, zeg eh, eh, Meneer Alles naar wens, meneer? Uh, u heeft toch wel genoeg toiletpapier, meneer. Hé, uh. hey, meis. Nou, ik, uh, <laughs> ik dacht, ik dacht uh, ik kom eens langs. Oh. <laughs> zeg, hoor je de grote oceaan? <laughs> Noor Nof, het is geen stille. <laughs> <laughs> ja. Nou, eh. Uh, <clears throat> Mo mooi hier. Ja, ja. oh, nou, dankje. <laughs> ja. Nou, dan, hè? Uh, hey. Ja. Uh, nou, dan da, da ga ik maar eens. Ja, ja, oh, oh meestal. Mees. Uh, ik zit met een soort probleem. Oh ja? Ja, er zit een man op de wc. Aha. Nee, nee, nee, ik bedoel, hij zit er al meer dan een half uur. Nou, misschien geniet hij van de Groot Oceaanleunen. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar toen ging hij zo raar kreunen. Wat zeg? Nee toch? Je bedoelt toch niet dat hij. Nee, hij nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik dacht ook eerst even dat het misschien zo'n pervers type was, maar. Maar hij kwam heel keurig over en. Ja, ik weet het niet hoor. Hij zegt helemaal niks meer. Zou hij in slaap gevallen zijn? Zeg aan. In, in, in welk hokje zit hij? Oh, hier, hier kijk deze. Hier, hier. Meneer? Ja, hè? dat klopt niet hoor. Er is iets mis. Uh, meneer, luister. Ik, ik, ik, ik klim op de wc hiernaast. En dan, dan kijk ik even over het buurtje of alles goed is. voorzichtig meisje. Oei! Wat, wat, wat, wat, wat, wat? Bel 112, Adi! Hij is bewusteloos! Oh god, oh mijn god, Welk nummer zei je? 112! Ja. Jullie hebben zijn leven gered! Nou, meneer de manager, ik moet even een slokje water, geloof ik, want. Weet je waar, Adi? Volgens mij zijn wij toe aan iets sterkers. Ja. We gaan lekker naar de kip. Oh, oh nee, dat kan ik niet. Ik heb nog dienst tot 9 uur. Bent u gek? U hoeft echt vandaag niet meer te werken, hoor. Oh, meent u dat nou? Ja, natuurlijk. Gaat u maar gauw naar huis. Of beter nog, neemt u maar een lekker borreltje in de kip. Wat een verhaal, mees. Zoiets relativeert alles wel enorm. Zal je geschrokken zijn? Oh, ja, nou... Maar ik had het snel door, hoor, dat er iets niet in de haak was. Ja, dat is mijn intuïtie, hè. Ja. Nog uit mijn theatertijd. Ja, <laughs> Daar ja. ontwikkel je zoiets, zou ik ja. maar zeggen. Maar dat je zo ook zo scherp van geest was om direct 112 te bellen. Uh... Ja, je hebt het echt goed gedaan, hoor, Tante Ali. Nou word je vast werknemer van de maand. O, oh, jongen, weet je dat me dat helemaal niks meer kan schelen? O, oh, kom eens hier, meisje. Ik moet jou eens een lekkere lebber geven. N oh, <laughs> nou ja. Oh. <laughs> Als ik geen barman was geweest, dan had ik misschien wel nooit een Niabio-cursus gedaan. En nog een lebber. Oh, ja, nou, maar. <laughs> nou ja, zeg. Nou, nou, ik ben wel toe aan een borrel hoor, nou. En anders ik wel zeg. Ja, ja. Nou, nou, je maakt toch heel wat mee in het plaspaleisje van je, hè, tante Ali? Nou, zegt u dat wel, mevrouw. Ah, respect hoor, Ali. Eh, dankje, dankje. ja. Ja, dat is niet eh, voor elke toiletdame weggelegd hoor. Waardering, hè. Het is meestal stank voor dank. Ja. Ja. Ja. Goedendag. Ah, gelukkig, u bent er nog, mevrouw Ali. Dit hier is de cameraploeg van AT5. Oh, AT5, dit moet ik vastleggen. Waar is mijn fotocamera? Toos, Toos, waar is mijn camera? Wat dacht je van thuis, Mani? Oh, nou, dan moet ik eerst even naar huis, jongens. Nog niet beginnen, ik ben zo terug. Oh, dit wordt de persfoto van de maand. Dit is de mevrouw waar het allemaal om draait. Neem maar in beeld, ja, die daar, die daar. Dat is de dader, zo Eh, uh, Ja, N nee, dader, zegt u? Toos, we zijn op TV. Oh! Oh, meis, oh mijn haar, wacht ervoor. Hallo, <lacht> ah, meneer de manager. <lacht> en wat zei u daar? Ali en dader. Pardon? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Een beetje meer respect hoor. Ja, nee. Ja, precies, uh, meneer de manager. Mevrouw Ali, wilt u even naast me komen staan? Ja, Ja, hier, meneer de manager, maar, maar ik heb niks gedaan. Uh, Ook oh, oh, wilt u me van rechts in beeld nemen? Dat is mijn goede kant. <lacht> Welkom in café de Kip. En kan ik u misschien iets aanbieden? Mees! Je, je, je loopt door mijn beeld, Mees! Nou ja, zeg. Beste kijker, naast mij staat mevrouw Ali. Een van mijn werknemsters. En het doet me genoegen, als haar directe werkgever, u voor te stellen aan deze bijzondere toiletjuffrouw. Door haar. Dame, toiletdame. Hmm. Door haar doortastend optreden, eerder vandaag in mijn filiaal, is er een leven gered is er een man uit de tunnel teruggekeerd, weggetrokken van het witte licht. Ja, zeg, ik, ik dacht dat we het hier over Ali zouden hebben, toch niet over Marco Bosato. Uh, ik, ik ben Leo Bloempot, eigenaar van de haarboutiek hier... Leo, ga uit mijn beeld. beeld, ga uit mijn beeld. Ja, zeg, uit maar... Mevrouw Ali, namens de gemeente Amsterdam, die deze titel sinds kort toekent aan bijzondere inwoners is het mij een eer en genoegen u te benoemen tot medemens van de maand. Nou, juist. Wel, de handen de ik Ik overhandig u hierbij de wisselbeker ah. van de maand. John. En een gratis rondvaart voor tien personen. Nou, oh. oh. oh. well, ik ga mee, hoor. Ja. Tien personen, oh. dan kan ik oh, er ook oh. wel mee. Dank u oh. wel. Dank oh. Maar ik, ik heb helemaal geen speech voorbereid. Ja, Tja, dan wil ik graag bedanken mijn lieve... Oh nee, nee, nee, nee, ik vergeet het belangrijkste. Uh, uh, meneer, uh, meneer, kan ik de prijs ook delen? Nou, ja, de wat? ik deel hem gewoon. Uh, meneer de manager, uh, hartelijk bedankt. Maar uh, zonder mijn medemens, mees, was het me nooit gelukt. Oh. Ja, nee, we hebben het samen gedaan. Uh, geholpen oh. bedoel ik. <laughs> mees, mees, kom erbij. Oh, hier mees, hier is toch? de wisselbeker. Oh. Ja, tante Arie, dat spreekt toch vanzelf. We zijn toch op de wereld voor elkaar. En, en, en, en bovendien, samen is veel gezelliger. Ik heb hem gevonden, de camera. Ik ben er klaar voor. Jongens, we kunnen ja. beginnen. Tata! <hijen> kom op, champagne! Oh, ik ja? ja? ja, wil alles ja, wel even. Laten we dan nog ja. even een groepsfoto maken. Dan. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Dat is leuk. Tata ja, ja, ja, ja, ja, al ja, Ali, kom even, even naast me staan. zo we iets lukken. Ja, natuurlijk. Heel goed. Tata, kom er nou bij. Ik ben samen met Tata Ali. kom er al, kom Bubbels. Oh, Dat schuimt! Oh, het op Gooi me helemaal vol! En zo krijgt tante Ali het welverdiende respect van haar baas en leert zij tegelijkertijd wie haar echte vrienden zijn. Tevreden heeft ze het glas, pardon, de beker om de overwinning te vieren. Het bleef nog lang onrustig in de kip die avond. Luistert u volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Citroentje met Suiker. Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via Citroentje suiker.karo.nl. Vergeet niet dat de, de, de podcasten... Ja, heb ik toch al gezegd. Nee, podcasten. Ja, ook de podcasten.